Slecht nieuws voor mensen die het nieuwe jaar willen beginnen met een frisse duik. Op nog meer plekken zijn nieuwjaarsduiken morgen afgelast. Zo gaan die in de Gelderse plaatsen Dam en Varsenveld niet door. Er ligt een laagje ijs op het water, net als in Nijenveen in Drenthe. Eerder werden al duiken geschrapt in Almelo en Oldenzaal. In het stadje Goor in Twente zijn twee boa's bekogeld met zwaar vuurwerk. Ze werden aangevallen op het treinstation en zouden niet gewond zijn geraakt. Een minderjarige jongen is opgepakt voor poging tot zware mishandeling. Hij viert oud en nieuw in een politiecel. Na de gladheid van vanochtend hebben de ziekenhuizen tot vanmiddag druk gehad met het verzorgen van de gewonden. Onder andere in Leiden en Gouda kwamen nog urenlang mensen binnen die waren uitgegleden. De spoedeisende hulpposten zaten zo vol dat patiënten soms uren moesten wachten op hun behandeling. En voor de kust van Finland is een vrachtschip in beslag genomen... dat een onderzeese datakabel zou hebben beschadigd. Veertien bemanningsleden zijn opgepakt. Volgens de Finnen kwam het schip uit Rusland en was het op weg naar Israël. Onderzocht wordt of de kabel expres kapot is gemaakt, zoals wel vaker gebeurt. Op oudjaarsavond, en tijdens de jaarwisseling, is het op de meeste plekken droog. In het Zuidoosten kan het een graadje vriezen. Morgen op Nieuwjaarsdag is er veel wind en later ook winterse buien. Het wordt drie tot zes graden. En dat was het Nieuws op 538. Dankjewel. Tijd voor de verkeersinformatie. Door Flitsmaarsen op 538. Eén vertraging wordt er gemeld op de A2. Eindhoven naar de Mos tussen Vught en Schestel door een auto met pech 6 minuten. En dit zijn de flitsers. De A9, diemen Amstelveen bij 21.0. De A12, Utrecht naar Gouda bij 53.7. Schrijft dan 1 hectometer paaltje op, dan sta je bij 53,8. Dat zou guitig zijn, maar goed, niet ben ik. De A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij Hoofdvliet, 47,0. De A16 Breda richting Dordrecht bij Prinsenbeek, 58,9. En de A28 Meppel Zwolle, de laatste bij Zwolle op 100,7. Ook geen ruimte om lekker thuis te werken? Breng spullen die je minder vaak gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En je mag gratis gebruik maken van onze verhuisbus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 Dit is bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. 538. Happy New Year. Attention. Dit is de 538. -Hallie. Top 1000. Martijn Lagau. Grauw. Met in Wild Styles en Nieuws Maar eerst Helene Fischer. Atemloos, door of die lacht. Radio 538. 12. Die top duizend. Elf. have gone away. The start right of We have waited too long.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 Lijkt. Het leven is te kort om te blijven En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk Het leven is te kort om te blijven Dat zijn mijn ook. Dat, dat we afscheid moesten nemen van René Karst, die overleed veel te jong en onverwacht. Maar hij heeft wel een paar legendarische dansvoervullers achtergelaten. Hè? Zoals de nummer 10 in de Party Top 1000, Aartje voor de Speer. De 538 Party Top 1000. Hey, leuk is je berichtje stuurt in de app van 538. Geweldige muziek vandaag, echt geweldig. Groetjes van Dirk uit Wageningen. Hallo 538, ik wens jullie gelukkig nieuwjaar en gezond tot volgend jaar... van Inke uit Apeldoorn. Renate Eft, fijne oud en nieuw allemaal. Lekker oliebollen aan het bakken met 538 op. Beter kan niet. Lekker bezig vrienden en vriendinnen. we tellen samen af naar de nummer 1 uit de 58 Party Top 1000. Het grootste 5-nummer onder 5-nummers. Iets voor 6 hoor je wat er bovenaan de lijst staat. De 58 Party Top 1000. Dan moet dus duidelijk wie de gouden medaille pakt. Ja, het is, uh, ja, is anderhalf oliebol kouwen. Dan weet je het onderhand wel. 6 uur is dichterbij, je denkt. En daarmee dus ook die nummer 1. Straks nog eventjes DJ D'Acostino met Lamour Toujours. Dat is de nummer 8 in de 58 Party Top 1000. En nu race je richting de finish van 2025 met de nummer 9 in de lijst. En die is van de Hermes House Band. Meezingen gegarandeerd als het kan. Lekker vals. Hier is I Will Survive op 538. Party Top 1000. Ah. Die je dit nummer alleen maar maakt om zichzelf een beetje op te vrolijken. Hij was een beetje down. Hij dacht, ik moet wat doen. Toen heeft hij dit gemaakt. Inmiddels zijn er heel wat schoenzolen en dansvloeren versleten, omdat de rest van de wereld er ook heel vrolijk van is geworden. L'amour toujours stond op nummer 8 in de 538 Party Top 1000. Zometeen gaan we verder met de nummer 7. En dat is even serieus met Baila de Gasolina. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. De grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amsterdam Live. Luister vanaf maandag naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amsterdam, make some noise. Check 538.nl voor alle info.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 Er is altijd iets te doen. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen, slechts 1 euro. Aldi. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Vendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt.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 Waar is die heerlijke komertjesoep? En heerlijk voor vanavond, appelbignets. Vier stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. 5, 3, 8. Hier de party never staat. De 5, 3, 8. Party tot 1000. Hola amigos y amigas. De leukste cursuspaas die er is, hoor je nu. Radio 5, 3, 8. 7... It's Evering is strand tot pak met mijn hand de 538 Party top 1000. Yes. I got a That tonight's gonna be a good good night of feeling That tonight's gonna be a good night That's tonight's gonna be a good night That's tonight's gonna be a good good night a feelin' Tonight's tonight Hey Let's live it up Let's live it up I got my money Hey Let's spin it up Let's spin it up Go out and smash smash like Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, and do it, and and do it, and do it, and do it, do it, do it, Let's do it, let's do it, do it, do it, do it, do it, Here we IP is met I Got A Feeling. En ik heb het gevoel dat de hits die er nog aankomen... zometeen dikker zijn dan het telefoonboek van Tokio. De 538 Party Top 1000. We gaan zo langzamerhand richting de allergrootste partyplaat aller tijden. De nummer 1, de Party tot 1000, hoor je iets voor 6 uur. En ik vind het mooi om te zien dat de hele inbox strook met mensen... die van allerlei leuke dingen aan het doen zijn. Ik zie hier een bericht van Thomas. Die is lekker in de schuur oliebollen aan het bakken met 538 aan. Een jaarlijkse traditie, laat hij weten. Marcel, die hebt er dit. Ik wens jullie allemaal van Radio 538 een gelukkig nieuwjaar en een gezond 2026 toe. Ik hoop dat ik mijn eigen nog hoor op de radio. Dat is gelukt, Mark. En ook of, uh, Marcel en Mark appten dit nog. Die is ook bezig met oliebollen. Oh, Hier vanuit Polen een heel goed uiteinde. Dankjewel voor weer een jaar vol met luisterplezier. En tot volgend jaar. Hier wordt er ook gebak, oliebollen gebakken en vuurwerk afgestoken. Groetjes. Groetjes terug vanuit Nederland. Dit is 538, de party top 1000. Hazes is de basis en je hoort hem nu bij bloed, zweet en tranen. Goed gedaan.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 stotik men komt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 Zo zijn we niet getrouwd Allemaal vol links daar rechts de tent die wordt verboud Allemaal vol links daar rechts de tent die wordt verboud ja. Allemaal vol niks, daar rechts de tent die wordt verboud Ongekend. Afgelopen 538 Koningsdag in Breda was deze man er ook. Ik stond gelukkig een verdieping hoger, zodat ik kon kijken op het veld. na nou, wat ik daarop zie gebeuren. Ongekend. Er ging volgens mij een aardbevingsalarm uit van de gemeente Breda... op het moment dat Snollebollekers op het podium stond. <laughs> het is niet normaal. Links, rechts valt net buiten het 538 Party Top 1000 Erepodium... en komt terecht op nummer 4. De 538 Party Top 1000. Joey die net. Jongens, ontzettende beuken dit. Maar kan er nog eentje komen? Want er zijn nog steeds mensen aan het werken. Bij het tankstation bijvoorbeeld. Joey, de nummer 1. Onwaarschijnlijke beuken. Hij komt eraan over een paar minuten. Maar eerst eventjes de top 3 aftrappen. Met een track waarvan iedereen blij was dat hij uitkwam in de jaren 70. Je moet even weten, als je bijvoorbeeld naar de radio luistert... en je hoort een liedje, dan gebeurt er achter de schermen best een hoop. Bijvoorbeeld dat de DJ even naar het toilet gaat. Alleen met de lengte van de hits van tegenwoordig... krap aan 2 minuten, is dat echt wel topsport. Toen de track uitkwam die ik zo ga draaien in de jaren 70, stonden heel veel mensen dus op de banken, inclusief radiobietjes ook. Want eh, niet alleen was het een knaller uit speakers. Je kon ook gewoon even normaal pissen. Vanwege de lengte van het nummer. Paradise bij de dashboard light. Mietloof! Op nummer 3 in de 538 Party Top 1000. een dikste partytoppers van 538 hangt op de nek van Yves Berenssen. De 538 Party Top 1000. De nummer 2. hoorde je net terug in de tijd. Hey, dankjewel voor alle berichtjes. Voor alle mooie woorden. Voor alle nieuwjaarswensen. En voor alle vijf sterren recensies over deze lijst. Super tof dat je erbij was. Even een kleine flash forward naar het programma voor de rest van de avond. Straks om 6 uur, een uur lang de grootste hits in de mix, dankzij Jan Hinken. En tussen 9 en 12 voor je Bas, Dylan en Eva, je vrienden en vriendin van de avond die een speciale 538 Oudejaarsavondshow maken. Dus jij glijdt sowieso als een paling lekker 2026 in. als je 538 blijft luisteren. Maar goed, we hebben nog één trek te gaan in de 538 Party Top 1000. We telden de afgelopen dagen samen af naar het nieuwe jaar met nog maar één nummer te gaan. Een kop van de lijst met alle groenpaarse knallen die je hebt gehoord de afgelopen dagen. Het ging van van Chesto tot Toto, van Calvin Harris tot aan Coldplay. De dikste partytracks kwamen voorbij in duizend gedaantes. Maar we hebben er dus nog maar eentje over. En die is van een man die synoniem staat voor feest, vibes. Maar ook het tijdperk van flippos en schuifel op schoolfeesten. Boven alles torent de onbetwiste koning van de hardcore scene. Een held, een icoon, een legende van de hakkengeneratie. DJ Paul Elstak is met Rainbow in the Sky, de nummer. Nummer 1: Rainbow in the Sky.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 voor het luisteren. Doe voorzichtig vanavond... zodat je morgen nog steeds met twee handen een high five kan geven. Laten we met z'n allen vol gas omgaan naar nieuwe herinneringen... met hart, ziel en dus ook een stukje happy hardcore. Alvast happy new year en zometeen veel plezier... met de 538-jaarmix van Jan Hinke. Fijne uiteinden en een super 2026. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast.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 We hebben wel 30 keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsatee, chipolata's. Alle Kies mix 4 voor 8 euro. En alle diepvriesnacks van Mora. Nu 2 plus 1 gratis.